Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PostNL voert extra controles uit om te zien of post in de Randstad wel op tijd wordt bezorgd. Heeft de ondernemingsraad van PostNL gezegd tegen de NOS. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat er signalen waren dat de postbezorging in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en omgeving niet goed verloopt. Landelijk gezien is het wel op orde. PostNL bezorgt bijna 97% van alle post binnen één dag. De OR denkt dat het in de Randstad vaak misgaat vanwege personeelstekorten.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 De belangstelling voor de parlementsverkiezingen in Egypte is groot. Al voordat de stembureaus vanochtend opengingen, stonden op veel plaatsen in Cairo lange rijen stemgerechtigden te wachten. De verkiezingen duren tot 10 januari. Vandaag wordt er behalve in Cairo ook in de havenstad Alexandrië en zeven provincies gestemd. In de andere 18 provincies gebeurt dat later. Bij meldingen van kindermishandeling gaan artsen, jeugdzorg en justitie voortaan samen aan de slag. Ze doen onderzoek en maken een plan van aanpak. staat in het nieuwe actieplan Aanpak Kindermishandeling dat de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer sturen. Het is de bedoeling dat kinderen sneller en beter worden geholpen. Jaarlijks zijn in Nederland naar schatting 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. De 3D-film Nova Zembla heeft binnen vier dagen 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee heeft de film van regisseur Reinoud Oerlemans de status van gouden film behaald. Nova Zembla gaat over de zeetocht van Willem Barends in 1596. Het weer veel zon bij 9 graden, morgen vanuit het westen bewolking en in de avond wat regen. Het wordt morgen ook 9 graden bij veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen de knooppunt Oude Rijn en Amstel. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. En de A28 Amersfoort-Groningen tussen de knopen de Hattermerbroek en Langhorst. Tot zover de verkeerde.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 ever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 See you in that chain He knocked your crown